12 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De Europese lidstaten moeten van het Europees Parlement ophouden met tradities als Zwarte Piet. Van de Nederlandse Europarlementariërs stemden VVD, PVV en SGP tegen de niet bindende resolutie. Ook CDA-lid Annie Schrijer-Pierik drukte op de nee-knop. De rest van het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie onthielden zich van stemming. De oproep volgt op de dood van George Floyd in Minneapolis... die overleed na een hardhandige arrestatie. Elke vorm van wit superioriteitsgevoel moet worden vermeden, staat in de resolutie. De man van 64, die gisteren in zijn auto werd neergestoken... bij het treinstation van Leeuwarden, is een Iraanse activist. Hij raakte zwaar gewond, maar zou buiten levensgevaar zijn. Het slachtoffer was volgens de Leeuwarden Courant... betrokken bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran in de jaren 80 gevlucht naar Nederland. Volgens zijn broer stond hij op een dodenlijst van de Iraanse geheime dienst. De politie in Leeuwarden bevestigt alleen dat de verdachte die is opgepakt... een 38-jarige man uit Rotterdam is. De politie heeft 72 automobilisten bekeurd... die gisteren op de A50 een brandende hijskraan probeerden te filmen. Op de snelweg tussen Apeldoorn en Arnhem... vloog rond 5 uur door nog onbekende oorzaak een hijskraan in brand... Tegenliggers, tegenliggers gingen massaal op de rem en probeerden dat te filmen met hun mobiele telefoon. De boete voor het gebruik van een mobieltje achter het stuur is 240 euro. Het verhaal voor de jaarlijkse Nationale Voorleeslunch wordt dit jaar geschreven door Kees van Kooten. Hij leest het verhaal zelf voor op televisie op 2 oktober, de Nationale Ouderendag. Bij eerdere edities gingen bekende Nederlanders naar verzorgingshuizen om voor te lezen, maar dat is vanwege de coronacrisis dit jaar niet mogelijk. Het weer vrij veel bewolking en kans op een bui... al is de zon vanmiddag ook wat vaker te zien. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op een bui. Na het weekend volop zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Pretenders met Don't Get Me Wrong. En helaas is dat ook een kreet die ik me heel vaak gebruik als ik weer een column schrijf voor de krant. Maar dat is een andere taak die ik hier niet door elkaar ga halen. Uh, we gaan nu praten met rick Brands. rick Brands is de bedrijfsleider van De Blokker. Want vandaag is in Zandvoort weer De Blokker opengegaan. Goedemiddag, meneer Brands. Ja, Goedemiddag. Uh, de Blokker is open vanochtend gegaan. Om negen uur. Ja, klopt. Dat is een uh, grote uh, feestelijke opening. Een feestelijke opening. En die kunt toch nog aan de telefoon zijn. Dan is er niet zo heel veel gedronken vanochtend. Oh, nou, ik kom mijn telefoon al bevinden, joh. Het oh, is een aardig feest daar uh, in de straat dus. Ja, echt niet normaal. Eén groot dorpsfeest. Iedereen is er. Uh... Iedereen is ook heel erg blij. Hallo, ik ben Anja. Dag Anja. En wie is Hoi. Anja? Wat ben ik? En wie is Anja? Ik ben Anja. Ik ben de BDL van Rik. Dus wij nemen het bedrijfsleid. Dus Aha. ik zeg niet Fantastisch. Ja, omdat we het samen doen, hè, denk ik, daar het ook bij. Hè. Nou, samen doen we het hele dief, maar met de samenleiding geven, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Een, een soort duobaan, wat mag ik dan uh, veronderstellen? Ja, zo'n beetje. Ja, Peppi en Kokkie. Nou, het blijft in ieder geval heel erg vrolijk. Maar uh, vertel eens, de nieuwe blokker, is die... Uh, uh, de, de, de, een tijd geleden was het een andere blokker, maar nu is het een nieuwe. Is die anders qua opzet, is die anders qua grootte, assortiment? ja ik ja, hij is wel een stuk uh, groter en ruimer opgezet en dan gewoon overzichtelijker uh, ook wel wat nieuwe artikelen maar ook wel heel veel basisartikelen die we gewoon uh, zijn blijven behouden natuurlijk. <laughs> je hoort dat de eierlepjes zijn er nog ah oké okay. en is het druk vandaag ja heel ja, ja, ja, druk uh, vanaf de opening ja. was dat druk en uh, het wordt alleen maar drukker eigenlijk ja, hè ja. laatste uur was het uh, Nou echt er uh, moesten we in de gaten houden of niet te veel klanten binnen zouden krijgen, zeg maar. Zo druk was het. Nou, als ik zo meteen uh, klaar ben met het feliciteren bij de HEMA, dan kom ik uh, feliciteren bij de Blokker. De een is 50 en de ander die is 0. Ja! ja. ja. Dus uh, we hebben een, uh, iemand die Sarah en Abraham heeft gezien en uh, een nieuwe geboorte. Ja, toch heerlijk, toch? Nou, bij elkaar toch? Zo in, in één dorpje? Absoluut. En de toeristen weten jullie ook al te vinden? Hebben jullie al wat gezellige uh, gasten gezien? Ja, ik moest net al in het Duits praten en dat mag nog even oefenen. Dat ging helemaal soepeltjes nog, maar het komt goed. Ah, er zijn cursussen er genoeg voor. Ja, precies. Nou, we zijn heel erg blij. Uh, uh, is dat nog iets leuks te vertellen? Zijn jullie nu aparte openingstijden? Zijn jullie open van hoe laat tot hoe laat en welke dagen? Ja, we zijn elke dag geopend van uh, 9 tot 6. En elke uh, zondag ook van 12 tot 5. Oké, okay, elke dag van 9 tot 6. De komt in de leukste blokken van Nederland natuurlijk. De leukste. Maar het is de Het kan natuurlijk niet anders, want het is de leukste plaats van Nederland. Dus dan moet, ja, ja, dan moet het ook de leukste blokken zijn. Ja, ja dat moeten we ook, ja. Absoluut. Ja, maar is zijn heel enthousiast, dat het terug zijn. Dat is echt wel leuk om te horen. Elke klant die binnenkomt, heeft het erover. Ja, ik denk dat het blokken ook nodig gemist werd in Zandvoort. Ja, zeker. Echt 100% waar. Nou, we zijn heel erg blij met deze uh, opening. Uh, in iedere dag van uh, 9 tot 6 kunnen we bij jullie terecht. En op zondag van 12 tot 5. Uh, geen koopavond, begrijp ik? Nee, nee, nee nog niet. Nee, nee. Nog niet? Nee, wie weet dat we in de toekomst wel kijken we wel naar hoor, maar nu nog niet. Nou, ah, dat gaat vast komen hoor. Als de zomer weer druk wordt bij vol toeristen, dan uh, wil iedereen s'avonds open blijven. Natuurlijk, dan gaan we mee. Dan gaan we mee met de, met de rest, dat is logisch. Oké, okay, hartstikke gezellig. Heel veel succes ja. in de nieuwe winkel. En uh, we komen weer zelf kijken, kijk je neemt. Oké, okay. hey, tot snel hè. Dankjewel. Hè. Succes allebei. Dank je wel. En dat was Wickfield met Saturday Night. Saturday Night moet nog beginnen, maar als ik dit beluisterde... dan zou ik eigenlijk willen dat ook de Chin alweer open was... zodat ik me daar op de dansvloer kon begeven. Dat gaat niet lukken, dus ik dans wel door de Haltestraat van kroeg naar kroeg. Um, ja, we gaan nu de agenda doen, want we proberen de formateur te pakken te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Misschien is hij de laatste hand aan de formatie aan het leggen. We geven hem nog even tijd. De agenda voor deze week. We hebben de speelgoeduitgifte door de lachende kikker... en dat is maandag al op 22 juni van kwart voor negen tot kwart voor drie... op de Koninginnenweg nummer één achter de Gatenkerk. Dat is overigens wel voor de wat jongeren onder ons. Elke maandag en woensdagavond van zeven tot tien... is er de vrije inloop voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar... om te chillen, sporten, gamen, poolen, spelletjes te spelen en nog veel meer. In het jeugdhonk op de Louis-Davidstraat nummer één... En op donderdagmiddag 25 juni opent het jeugdhonk van 3 tot 5 voor een kennismakingsmiddag. De jongeren mogen hun ouders en verzorgers gewoon meenemen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dan weten ze precies wat je allemaal doet. Wel even aanmelden bij Rens op het nummer 063716876. Ja, en vandaag, u hoorde het al, opent de blokker in de Haltestraat op nummer 4. En dan blijft u de hele dag welkom om te kijken hoe de nieuwe zaak eruit ziet. Donderdag 25 juni is er eindelijk weer Rosé aan Zee bij het Wapen. Dan hebben ze bij het Wapen meestal wel Rosé... maar we bedoelen natuurlijk de regenboogborrel van de stichting LHBTI aan Zee. De gezelligheid is gratis, je hoeft alleen maar je eigen consumpties te betalen. En we hebben heel veel leuke leerzame zaken. De workshop Stamboom. Hoe start ik met een stamboom? Dat is een eenmalige workshop waar Dini van der Meijen... u handreikingen geeft over het starten van een stamboom. Voor deze workshop moeten we enige vaardigheden op het internet hebben uh, en zelf papier en schrijfrij meenemen. De kosten zijn maar 2,50 euro en dit is dinsdag 30 juni van half 2 tot half 3. Aanmelden kan bij Pluspunt, uh, het is in de blauwe Trem en u kunt ook bellen via 023 57 40 330 als u mee wilt doen. Er is weer yoga met meditatie op vrijdag 2 juli. U kunt zich opgeven per e-mail bij hwanders.zandvoort.nl. Uh, en u kunt het natuurlijk ook vinden op de agenda van Pluspunt. Op 1 juli hebben we de medische gym. Ook daarvoor kunt u zich aanmelden bij hwanders.zandvoort.nl en op de agenda van Pluspunt vinden. Ja, en koffie in wordt tijdelijk koffie aan. Dat is, klinkt heel bijzonder. Op de uitnodiging start Pluspunt op maandag morgen met de koffie aan. Elkaar ontmoeten in kleine groepen, koffie drinken en bijkletsen. Maar wel heel erg veilig. De medewerkers hebben er zin in. En aanmelden kunt u doen via het bekende telefoonnummer 023 57 330. En dat is ongeveer wat wij aan leuke activiteiten hebben staan op de agenda. En we gaan nog even genieten van een prachtig stukje muziek. Terwijl de in, uh, informateur zich naar de telefoon haast. En we hebben genoten van Joy Division met Love Will Tears Apart. En aan de telefoon hebben wij, uh, ook iemand uit de politiek in Zandvoort, uh, oud-wethouder Gert-Jan Bluis. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja, oh, meneer Bluis. Goedemiddag al. Ja, maar wij, ja. voor mij is het nog morgen, want wij zitten op ons aardappelamp. Wij zijn uh, onkruid aan het bieden. Ah. Aardappelland, uh, ...op het binnen bij het circuit daar. Ah, oh, ik was Fantastisch weer. Ik, ik haalde het meteen in de war met de politiek toen u zei onkruid wieden. Dus, uh... Uh, ja, dat, doen de, dat gebeurt in de politiek ook wel eens uh, dat er onkruid wordt gewied. Ja, ja, ja. We, we zitten ook vlak bij die weg hier over, uh, trouwens, die, die beroemde. Dus het uh, oh. is hartstikke mooi als we al boven op het landje gaan zitten op zo'n bunker... ...en dan zien we die weg zo liggen, en dan zie je de zon zo in de zee zakken. Nou, dan ga je zo een beetje mijmeren over wat er in wat alles politiek de afgelopen tijd is gebeurd. Ja, en dat is er allemaal nu voorbij gegaan... tijdens deze mijmeringen met uitzicht op de prachtige zee... het nou, duinlandschap uh, en het stukje weg? Ja, nou, allerlei mijmeringen van... God dat er, dat er maar snel toch weer een oplossing moet komen. Want we moeten eens al wat verder. Er is zat het te doen. We waren met z'n allen op weg. We hebben de coronaproblematiek die we aan moeten pakken... Uh, we willen verder met Zoanvoort volgend jaar helpen we gewoon weer de Formule 1 te kunnen organiseren. Uh, we hebben, denk ik, zorgen, te zorgen voor onze burgers in deze tijd extra. Dus dan moet denk ik, snel wel wat komen. Maar ik begrijp dat de formateur op de radio komt. Dus die, uh, misschien heeft die, uh, kan die kan jullie daar iets over vertellen? Ja, dat... Dat laat ik aan de formateur over. Maar voor, ondertussen heb ik natuurlijk, uh, ben ik uh, eigenlijk, uh, ja, werkeloos even. Ik, uh, ik heb nu een week uh, thuis gezeten. En uh, dat is wel bijzonder eigenlijk. Als je nog nooit uh, dat hebt gehad. vanaf je twintig aan het werk bent geweest. En, uh, en nu, uh, maar ik heb mijn tijd wel nuttig doorgebracht. Want uh, mijn familie heeft ervan kunnen genieten. Want ik, uh, met mijn dochter heb ik uh, in de tuin uh, lekker gewerkt. Uh, al lekker zitten spitten. Dus ik heb mijn gedachten goed kunnen verzetten. Ja, nou, natuurlijk dachten wij. Uh, althans, we proberen wij natuurlijk een beetje te verleiden. te zeggen van. Ja, u was er ook bij met wat die formateur ons vertelde. vertellen. Dat. Uh, als hij de telefoon niet opneemt, dan uh, kunt u misschien een beetje verder helpen met informatie. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat zijn afspraken volgens mij overgelaten Dat ah. de deur, uh, Met jullie in gesprek zou, zou gaan over uh, de stand van zaken, volgens mij. Dus, uh, ja. En we hebben natuurlijk wel dan, een ander. Dan... Geniet ja. wel van een, een, een, een flesje opengetrokken op het uh, zuiveren van de naam. Dat kan ik me toch wel voorstellen. Zeg dus van nou, hé, hey, dat is heel fijn nieuws. Nee, ik, uh, ik, ik, ik zit hier met een flesje water, uh, omdat het warm weer is. En ik zit de aardappels. Uh, hm. Te wieden, he, te, te wieden, met mijn kleinzoon erbij. Er ah. er zelf. Hey, ik en, bedoel, uh, natuurlijk, de aanleiding van het artikel in de Zandvoortse krant. Dat, uh, oh ja, ja. ja. Over, de, o, over die integriteit. Ja, ja. ja. nou oké, okay. ja, dat, dat uh, ik ben blij dat het ook in de krant zat, want vaak lees je alleen maar de negatieve berichten. Hey, Toen de tijd was er een bericht van dat ik waarschijnlijk niet integer zou hebben gehandeld. En ja. ik ben blij nu dat, uh, dat in de krant een uh, artikelje staat waar dat wordt uitgelegd. Uh, ...dat dat niet het geval is geweest. Nou, en daar ben ik ook blij om. Uh, ja. Het is ja. jammer dat uh, daar uh, zo'n zo onderzoek voor nodig allemaal is. Uh, terwijl je, ik wel uh, daarvoor uh, met de partijen uh, al een jaar daarvoor in gesprek ben geweest... ...ook met de oude burgemeester. En toen hadden we het idee dat er zand over was gegooid en dat we daar klaar mee waren. Maar ja, toen kwam in januari ineens uh, toch weer een, uh, een verhaal naar voren. Nou ja, oké, okay. dat heeft de burgemeester uitgezocht. Die heeft een rapport laten opstellen... Het is dus een collegebesluit overgenomen, waar ik trouwens zelf niet bij was, natuurlijk. En daaruit blijkt dat ik uh, niets verkeerd heb gedaan, en dat ik in het belang van Zandvoort heb gehandeld. En daar zit ik ook voor. En heb ik zes jaar lang ben ik daar wethouder voor geweest. Ja, nou ja, het is natuurlijk heel fijn als dus een, uh, een onafhankelijke partij van alle blaam zuivert, dan is dat ook gewoon helemaal uit de wereld. En ja, soms dan, uh, is het niet voor iets. Onkruid te wieden. Je kunt wel alles onder het zand stoppen, maar er komt altijd weer wat vervelends naar boven. Nee, nee, maar dat is, dat is. Kijk, als je onkruid wiet op een aardappelland, dan ja. ga je om die Hey. nu heb ik niemand meer aan de lijn. Wat gebeurt hier? Dus denk ik dat het tijd is voor een stukje muziek... naar dit uh, onaf, door de techniek afgebroken interview. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Oh, is hij er wel? U bent er nog wel. we hebben genoten van Love met Oh Yes I Do. Ja, Love kent u allemaal nog wel van het vroegere programma Waldolala... gepresenteerd door Chef van Oekel reeds, zullen we maar zeggen. Um, het meest sexy dames trio wat we in die tijd op de televisie hadden. En overigens waarschijnlijk ook het meest sexy televisieprogramma... waar iedereen veel over sprak. Uh, als het goed is, gaan we zo uh, in de uitzending krijgen... de formateur Erik van den Burg... Uh, maar we hebben hem nog niet kunnen bereiken. Alleen zijn voorsmail. We krijgen wel eens een voorsmail. Maar ja, dan kunnen we alleen maar vragen stellen. En we willen natuurlijk ook antwoorden hebben. Dus ik denk dat we gaan naar het volgende onderwerp. Ik kijk even naar de techniek. En dat zou dan zijn onze duimwachter. Ja, die ga ik zo wel. We krijgen nog een mooi muziekje. En dan gaan we verder. Dank u wel. Ja, en we hebben kunnen genieten van de Doobie Brothers met Long Train Running. En aan de telefoon hebben we weer een oude bekende. En dat is ja, ja. Gerard Scholten, de duinwachter. Ja, goeie, goeie... Wat is er dan? Middag alweer? Ja, het programma heeft tegenwoordig een dubbele naam. Goedemorgen Zandvoort en Goedemiddag Zandvoort. Oké, okay, nou dan zeggen we middag. Dat is, is prima. Ja, natuurlijk. Um, en we ja, gaan ah, het hebben, heb ik begrepen. Het onderwerp is jong Geboren. Ja... Ja, ja, zeker. Want ik, ik loop hier nou toevallig ook... Toevallig, helemaal niet toevallig, want je bent boswachter of je bent het niet. Ik loop hier nou ook toevallig te struinen in het verboden gebied, hè? want... Uh... Uh, ik denk, daar ben ik, als ik gebeld voor de radio, dan kan niemand me storen. Ah, dat is, <laughs> en, uh, dat is een goede plek. Ja, ja, ja. ja, dat dacht ik ook. En ik, ik, was nou, ik denk misschien een kwartiertje geleden, twintig minuten geleden. Ik denk, wat er de daar toch allemaal weg was. Het, en, uh, ik had er al een paar eerder gezien. een, een, een Hinden dan, hè? dus de moeder, ja. met een kalf erachteraan. Maar de kalf is dan zo in paniek. Je dus die moeder weer voorbij... Ja, dat is een schitterend gezicht. Hè? Dat is dan... Uh, dat is mezelf niet eentje. Dat, maar dat zijn er nu tientallen die, uh, die kalfjes die geboren worden. dus Ja, dat is heel mooi. Maar hier was er wat aan de hand. er was een trimmer. Die had zeker de bordjes niet gezien. verboden toegang. Dus ja, dat zie je gelijk aan het wild uh, als, die, als die ergens van uh, schrikken of opgejaagd worden. Ja, dan, dan, uh, ja dan, dat merk je gelijk. Want dan is, uh, ja, is er onrust, zeg maar. Dus die trimmer had ik... Uh, te pakken en teruggestuurd. En ik had gelijk het kalfje met de hinder gezien. Ah, en de uh, trimmer was zich uh, geen uh, kwaad bewust? Of was het een, uh, nee, dat een stouten Nee, dat is trouwens 99% zo, hè, van de mensen die, <laughs> als ze een overtreding maken, van, ja, geen kwaad bewust. Dus, uh, nou ja, hij had wel het toegangskaartje en hij kwam hier niet vandaan uit de buurt. Dus, uh, nou ja, gewaarschuwd. En maar uh, hopen dat hij het volgende keer uh, niet doet. Dat hij uh, gewoon aan de regels houdt. En wat wordt er allemaal nog meer in deze tijd van het jaar geboren in, uh, in onze duinen? Ja, nou, het, het is echt. Het, het, het, is, nou, het lijkt wel een, een, een kres. Het is alles <laughs> jong. Ja, het is gekke huisje. Met alles jonge vogeltjes. Eh, weet je, we hoort alles. Uh, pimpelmeesjes, koolmeesjes. Dat zijn dan wel de, de bekende, Maar ook, ik zag net een hele groep met uh, spechten. Dus dan heb je waarschijnlijk uh, vader en moeder specht. Met een stuk of drie, vier jongen. Nou, die hebben dan uh, echt uh, geluk gehad dat er... Geen van de jongen is, is, is, is opgevreten door uh, roofvogels of, uh, of, of, of andere dieren. Dus uh, allerlei, ja echt, het broedseizoen uh, loopt ten einde. Dus overal hoor je jonge vogels of uh, zie je ze vliegen. Dus een prachtig gezicht. Maar we moeten natuurlijk niet te veel spechten hebben voor al die bomen. <laughs> nou, nee die spechten die gebruiken vaak die, die dode bomen, hè, die oude bomen. Weet je wel, dat, uh, dat huil, hout is wat zachter. Dus daar, ja, daar, daar tikken ze dan, hè? dat roffelen is ja. dat. Dat uh, roffelen ze dan die gaten in. Trouwens, er zitten altijd veel meer gaten in als, als, als één. Want ze maken altijd van die uh, proefnesten. Dus daarom zie je soms in zo'n verteerde uh, ja, boom... ...nou, soms wel tien gaten. En uh, ja, daar, daar maken ze proefnesten. Want het, moet, het nest moet we zelf, uh, die bomen niet helemaal verrot zijn. Want dan kunnen ze er geen gat in maken. Want dan vallen die jongen, de eikjes vallen zo naar beneden. Nou, daar heb je ook niks aan. Dus... Uh, dus, dus, dus, dat zie je vaak bij die oude dode bomen. Een heleboel van die ronde spechtengaten. En dan kan je trouwens aan het gat zien. Wat voor soort specht het is, hè? De dat groene specht. Ja, ja dat, de, de groene specht is net weer even groter. En je hebt ook de kleine bonte specht. Nou, die maakt eigenlijk echt maar een heel klein rond gaatje. Dus, de, dus dat is ook, als je dat dan weet. Ja, dan, uh, ja dat is ook gewoon heel interessant en uh, leuk om te zien. En wat voor uh, dieren hebben we nog meer? We hebben natuurlijk heel veel konijntjes er weer bij. Ja, ja die konijnen, dat is wel op zich heel bijzonder. Hè? Voor mensen vanuit Zandvoort, als je dan uh, bijvoorbeeld het brede rode pad neemt en, en, en daar naar binnen gaat, daar heb je echt gelukkig nog heel veel uh, konijnen. Ja. Uh, want door de zuidwestenwind heeft daar, ik denk die mixematose en die uh, andere virus niet zo'n. Enorme vatten op die konijnen. Dus daar zijn ze gelukkig. Ja, de, ja daar worden nog heel veel jonge konijnen geboren. Uh, daar wemelt we het inderdaad. Het begin van de kleine jonge konijnen. Totdat ze dan uh, ja, de bescherming, zeg maar. die de moeder meegeeft, kwijt zijn. En dan zie je ze. Dan zien we ze. En toen was het geluid weer. Uh... Even weg. Oké. Okay. Oh nee, ik heb, hier, ik heb gelukkig, we zijn weer terug. Ah. Um, die, die, is er dus ook een virus onder de konijnen? We hebben al corona onder de mensen en nu is er bij de konijnen ook weer een groot virus. Ja, ja dat hebben we ooit uh, te danken gehad aan een, uh, een of andere Parijse uh, uh, arts die zat op een landgoed en uh, een wemelde het van de konijnen. Toen is hij gaan experimenteren. En toen heeft hij die uh, virus, de wixematose, uh, uh, ja, uitgevonden. En dat heeft zich verspreid als een olievlek. Ja, niet alleen over Europa, maar uh, later ook in, uh, over uh, heel de wereld. Hè. Dat, is, uh, dat hebben we daaraan te danken. En uh, ja, in het begin waren ze blij, want uh, die konijnen die vraten alles op. Hier in de duinen trouwens ook. De, die duinboerderijen, die, uh, die, uh, alles wat ze neerzetten, werd, werd, werd weggevreten door, uh, door die konijnen. Ja. Dus, uh, maar nu is het wel een beetje troosteloos. Nu proberen ze weer met uh, fokprogramma's... Uh, konijnen die niet vatbaar zijn voor die virus... Uh, terug te krijgen. Want zonder konijnen in de natuur kun je ook niet. Want die knabbelen toch bepaalde plantjes weg... dat er een beetje een evenwicht is. Ik begrijp het. Ja, dat is wel zonde. Die konijntjes zijn natuurlijk ook heel schattig om te zien. Ja, ja, konijntjes. En ook een grote vijand van de konijn. Dat is de vos. Hè. Die heeft nu ook jonge... Jonge, jonge welpjes noem je dat dan. Ja. Die zie je nu ook. Die zijn niet zo schuw als de gewone vossen. Dus die, uh, ja, die zie je soms af en toe ook... Uh, ja, over, over het Westenkanaal. Of, uh, weet je wat, zie je zo rond de... Uh, ja, struinen. Ze zijn al een beetje aan het muizen. Hè, zo noem je dat. dat. Ja, zogenaamd muizen vangen. Nou, ze kunnen er nog helemaal niks van. Ze zijn <laughs> nog afhankelijk van hun moeder. <laughs> en, ze, en ze drinken nog uh, melk. Maar uh, ja, die... die, die uh, ja, daar hebben we er ook uh, heel wat van lopen, wat uh, jonge welpjes, jonge vosjes, zeg maar. Maar die moeders, die, uh, die lusten natuurlijk dus ook wel een konijntje. Ja, maar toevallig heb ik hier achter een boom, ik zei hier nou, bij, dat is bij zijn S doren Ik was ligt daar nou joh, dat is dan, ligt daar een uh, wilde eend, een, een, een mannetje. En die kop is er afgebeten. En uh, nou, ik denk dat ze, de, dat ze die borst eruit gevreten hebben... Ja, zo is dat in de natuur, eet en gegeten worden. Ja. en uh, ja Dat is zelfs dus een heerlijk lekker hapje. en Dat kan alleen maar die moeder gedaan hebben om de jongen uh, te voeren. En dan uh, zie je ook nog wel eens dat ze zo'n halve prooi meeneemt naar de Vossenburg. En dan uh, om te laten spelen. Dan kunnen de jonge vosjes ermee spelen en dan trekken ze er aan beide kanten aan. Ze moeten het leren, ze moeten leren jagen en ze moeten uh, ja, leren ja, wat het is, weet je die uh, tandjes moeten scherp en sterk worden dus dan uh, geef je moeder les hoe, hoe, hoe pak je die prooien aan zeg maar ja, en wij uh, mensen krijgen daar tegenwoordig geen les meer in en dat soort dingen om uh, te leren jagen <lacht> <Nee, lacht> anders. Nee, bijna nee, niet dat, meer dat tijdperk uh, is alweer een tijdje geleden hè, dat was geloof ik bij de, de stenen tijdperk net daarna hè. <lacht> en, uh, ja, ja, ja, nee, we gaan nou naar de supermarkten En uh, ja, er zijn wel een paar enkele jagers nog in, uh, in Nederland. Maar die, uh, dat is toch heel anders dan, uh, dan vroeger. Ja, ja. We hebben, even gewoon voor informatie. We hebben in ons duingebied toch geen jachtvergunningen. Hè? Je mag dan niet, zoals in Limburg, waar ik wel eens geweest ben, dat je zegt... Van, nou, ...we gaan met een groepje jagen als je een vergunning hebt. Of een akte, jachtakte. Ja, nee, dat is toch wel heel mooi dat je hierover begint te rooien. Want ik sta nu op de Prinsenberg ik in het verboden gebied. Ja. Hier heeft prins Bernard vroeger, in vroegere tijd, een, een tableau neergelegd. He, die was dus een gastjager van, van Banaar of Kwallis van Uffort. En die gingen dan met een jacht... He, die, die, die, als je dan een jachtvergunning hebt, mocht je uh, jagers uitnodigen. Ja. En als ze dan... Nou, er is allemaal dingen geschoten, versanten. En ze hadden... Uh, uh, konijnen geschoten. Ze hadden ook reën. Toen wemelde het nog van de reën. En uh, nou, die gingen ze dan neerleggen... in een soort tableau. Dus, dus, he, dan hadden ze bijvoorbeeld... Uh, in, in een soort vierkantje... hadden ze eerst al die uh, versanten op een rijtje. Dan de hazen. En dan gingen ze erachter staan. En daar maakten ze dan uh, met een borreltje in de hand... een, een foto van. Dus dat, maar gelukkig, dat is verleden tijd. Dat mag niet meer. Er oh. wordt hier totaal niet gejaagd. Uh, alleen... Ja, beheerd. Dan noemen we dat dan. Dus ook damherten beheren. Dat is gewoon om er weer een nieuw, een nieuw evenwicht te krijgen in de populatie hoeveelheid damherten. Ja, op zich wel. Maar volgens mij hield Pins Bernhard ook wel van een, een lekkere wildmaaltijd Dus uh, het was natuurlijk niet allemaal verspild wat er geschoten werd. Nee, nee, klopt? nee. Ja. nee dat klopt. Nee. En, en er waren ook dus natuurlijk een heleboel mensen uit Zandvoort ook... Die, uh, die, die gingen dan bijvoorbeeld uh, ja, stiekem stropen op konijntjes, want toen wemelde het er nog van. Je kon hier echt niet uh, gewoon lopen of, of, of, of, of fietsen of met een brommer als je hier werkte zonder dat je een konijn uh, onder, onder je brommer had ofzo. En uh, ja, die werd daarna naar de uh, uh, slager in het dorp gebracht. Die gaf er een, uh, ja, ik weet niet hoeveel, waren die verhalen van de oude Zandvoerders, heb ik wel gehoord. Oké, okay, nou dan gaan we vast wel lezen in de nieuwe klink. Um... Ja. ja. Dank je wel voor al die informatie over de jeugd van Zandvoort. Althans, de jeugd in de duinen van Zandvoort. Ja, ja. En we wensen jou nog heel veel genot daar onder de zon in de duinen. En een hele fijne zaterdag. Dank je wel. Jullie ook. Bedankt. Oké. Okay.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 your love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego, I bet you I'm guilty, of honor, that's just how we live in my genre, who in the hell don't pegged the road wider, there's only one blow and one rider, I'm a damn shame. Order more champagne. Pull a damn hamstring. Tryna put it on ya. Let your lips spin back around. Come up. Slow it down, baby. Take a look Can you Blow my whistle, baby. Whistle, baby. Let me know, girl. I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together, and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Ja, en we hebben genoten van Craftwork met The Model. Oh, het is helaas een ander nummer, maar dat houdt u van mij te goed. Uh, we gaan nu praten met Erik van der Burg, de formateur. Het was heel moeilijk om aan de telefoon te krijgen. Uh, ik hoop dat het met de onderhandelingen makkelijker ging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou. excuses. Ik weet niet wat er met mijn telefoon in de hand is, maar... Uh...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 Van uh, twee van de drie wethouders is dat bekend, want uh, de wethouders van uh, het CDA en de VVD, die uh, blijven. Dus daarin ziet zitten twee uh, bekende gezichten. D66 zal nu een procedure starten, dat hebben zij landelijk zo geregeld. dat als er ergens een wethouder moet komen, dat ze daar een formele sollicitatieprocedure voor starten. Die wordt nu opgestart, dus de naam van de D66-wethouder, dat zal nog een, uh, een dag of tien, veertien duren. Een dag of tien, veertien zelfs. Dan is het, dan is het coalitieakkoord al getekend. Nou, D66 streeft er heel erg naar om uh, voor de 30e de naam bekend te kunnen maken. Want dan ja. kan je namelijk op de 30e ook deze wethouder installeren. Dus daar is het streven van D66 heel erg op gericht. Uh, ze willen ook een zorgvuldige procedure doorlopen. En zorgvuldigheid gaat bij D66 ook uh, boven de snelheid. En dat is denk ik ook terecht. Uh, maar het streven is opgericht...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 Ja, nee, ik heb ook net natuurlijk de boswachter gesproken. Dus vandaar dat ik uh, helemaal in de natuur zit met uh, vissen, jagen en uh, dat soort dingen. Of ja. ja, nee, maar helaas, uh, ook daar zullen we heel even op te wachten. Om donderdag de formele tekst naar buiten te brengen. Inclusief de portefeuilleverdeling. En dan heeft hij ook uh, twee van de drie wethouders namen, heeft dan.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 En wat uh, Zandvoort uh, zowel door de coronacrisis heen helpt... als ook gewoon sterk gaat komen uit de economische crisis die er nu dreigt uh, te komen. Want volgens mij hebben daar in ieder geval de Zandvoorters het meest belang bij. Um, en daarom hebben we er ook goed over gesproken met elkaar. U kunt het niet beter verwoorden voor Zandvoort. Uh, um, Zou u zich niet getroffen gevoelen om te zeggen... Van, nou, ik straks wat rustiger aan ga doen... dan is de, de lokale politiek in een plaats als Zandvoort wel iets voor mij? Nou ja, het is heel simpel. Ik... Uh,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 En dames en heren, met uh, deze uh, prachtige nieuwsberichten... we hebben binnenkort weer een bestuur in Zandvoort... kunnen we deze uitzending ook gaan afsluiten. Het was een enerverende uitzending met uh, technische problemen en uitdagingen... die we uiteindelijk allemaal hebben kunnen oplossen. Uh, ik wil graag iedereen bedanken. De mensen hier die zorgen dat de studio schoon en gedesinfecteerd is. De techniek en de muziek, Kordraaier. De redactie, Gert van Kuik. Uh, de presentatie, ikzelf, Roy Jongen. En dan hopen we u volgende week weer te horen en dat u ons volgende week weer beluistert. Aha, aha, aha.